Ze ze gezien, vreselijk als mijn hart. alle vorsten van de eideren. Ze hebben strijdwapens, ze hebben zwaarden, ze hebben borstschulden. De meeste van hun spieren zijn goed gesmeed. Wat hebben wij? Onze smeden zijn door de Filistijnen uitgemoord. Ah, wist ik maar wat ik doen moest. Kan ik de toekomst open scheuren... Had ik maar de klauwen van een leeuw of de snavel van een arend. De profeten klemmen de tanden op elkaar. Hoeriem en Thummim gaan schuilen achter de Evot. Het orakel zwijgt het graf. Dromen. Wat voor dromen komen er nog over mij? Ik droom dat David me de stort afsnijdt. Ik droom dat Samuel me naar beneden smijt van rots tot rots. Ik probeer me vast te houden, maar ik val en ik val tot ik bij Caïm ben. Dan hoor ik het jubelgezang van de priesters van Nop die ik liet afslachten. Dan hoor ik open: Daar ligt Saul in de hel te kermen. De koning van Israël heeft schuldig bloed gespaard en onschuldig bloed vergoten. Amalek grinnikt van plezier. Israël weet, klaagt over zijn onschuldig. Laat de toekomst brullen als een leeuw, al kondigt die onheil aan. Om Jack als een voor mijn dromen heb ik niet gevraagd. Ik ben nog verantwoordelijk. Ik moet Israël aanvoeren. Ik wil weten, het gaat niet om mij, het gaat om Israël. De toekomst ligt gereed. Maar Israël en zijn koning mogen er geen glimp van zien. Ik moet geholpen worden. Anders kan ik dit werk niet volbrengen Samuel, toen jij mij riep, ging je tussen God en mij staan. Blijf er dan staan, en help me. Ik kan dit niet alleen. Samuel, veroor me. Die je geroepen hebt, roept je. Kwel uw geest niet, mijn koning. Ik weet wat u zoekt. Er is er nog één overgebleven. Men noemt die waarzegster de heks van Endor. Misschien kan zij uw ziel rust brengen. Te talrijk zijn de Filistijnen. Ik heb hun kampement gezien. Te goed zijn ze gewapend. En waar blijft onze God? De koning van Israël is te alleen voor Israël. Breng me naar die vrouw over wie je hebt gesproken: wie ben je, grote Heer? Dat komt er niet op aan. Ik kom met een verzoek. Ze hebben me gezegd dat je doden kunt oproepen. Ik wil spreken met een gestorven vriend. Dat mag niet. Dat kan niet. Weet je dan niet, vreemdeling, dat koning Saul verbiedt doden te bezweren? Doe wat ik je vraag. De koning. Ik ken hem goed. De koning weet het een ogenblik niet wat hij het andere ogenblik heeft gezegd. De koning is het moeilijk. Koning herinnert zich niet meer wat hij aan kwaad heeft gedaan, maar... ...hij herinnert zich wel wie hem goed hebben gedaan. Ik ben een vriend van Saul. Heeft hij werkelijk verboden dat er in Israël doden worden opgeroepen? Ja, ja, ja, hij heeft er eens met me over gesproken. Het spijt hem, hij heeft veel mensen leed berokkend. Hij heeft armesloos het brood uit de mond genomen, maar het spijt hem. Dat komt omdat hij op slechte ogenblikken vergeet... Wat hij op goede ogenblikken wil. Wees gerust vrouw en doe wat ik je gevraagd heb. Het is moeilijk. En zwaar. Het is soms zo zwaar dat ik mijn leven ervoor moet inzetten en zelf kan sterven grote heer. Sterven zou je niet. Wat je aan krachten weggeeft krijg je van mij aan kracht terug. Dat zweer ik je. Doe wat ik je zeg Het is al donker buiten. Ze zeggen dat dit de dode dichter bij de levende brengt. Wie wil mijn heer dan zien verschijnen? Roep me de geest terug van... Shemuel ben Alkana van Ramathayim. Oh mijn God. De profeet. Samuel. De grote rechter. Doe wat ik je zeg. Oh mijn God, dat is de koning zelf, de zwarte koning. Dit voor mijn dood. Hij heeft mij een val gelokt. Hou op met wauwen, vrouw. Ik weet je vijand niet. Ik ben een ongelukkig mens. Ik word vervolgd en ik weet niet door wie. Maar bij Gods leven, jou zal ik niet vervolgen. Doe je werk. Het is zo zwaar. En als het mislukt? Straf met een beeldhouwer omdat er geen leven in zijn beeld kwam. Straf de grote Saul, een officier, omdat zijn mannen verslagen werden. Ik straf niemand, ik hunker aan de stem die mij geroepen heeft. Roep die stem op. O grote koning, wie durft Samuel te ontvangen? Leen me uw kracht, en moge God willen dat zijn knecht zich van mij bedient. Wat doen wij? Wat doen wij? Wat doen wij? Wel geschikt. Moe. En ook nou aan na. Maar we gaan Moe. En van mijn vriend, je moet. Je moet. Je moet. Je moet. Ik roep hem op die mij geroepen heeft. Lang heb ik de opdracht vastgehouden. Voordat hij valt roep ik u op, meester. Zo. Heb ik je dan niet sinds lang gezegd... dat je opdracht bij een ander ligt? Waarom stoor je mij had mijn onrust, Samuel, de Filistijnen komen, nog eerst ik over Israël. Open de dag van morgen voor mij. Ik wil weten, moet ik sterven voor Israël, of moet ik leven voor Israël, ik en mijn huis. Heb ik je dan niet gezegd dat Adonai... Zich van je heeft afgekeerd. God. Heeft je koningschap verscheurd. Morgen. Spreek niet op uw dienares dat zij de woorden van wel eens Zouden moeten dragen. Sta op, mijn koning. Ligt niet als een slaaf op de grond. Laat uw dienares voor u neerkielen. Het is koud. Ik waag het niet dat zwarte haar van zijn moeder voorhoofd op te richten. Jongen, help me. is mijn voorst dood. Sta op, mijn koning. Rust wat op dit bed. Waar ben ik? Bij jou, Samuel. Nederlaag moet evenzeer bevochten worden als een overwinning. Dood moet even zo veroverd worden als een leven. Er moet nog veel gebeuren morgen. O, Israël. Israël, het is goed om je liefde te hebben. En het is hard om Gods eigen volk liefde. Sta nu op, mijn koning, als de kracht u weer gegeven zijn. Wat ziet die bleek? De held van Israël. O, mijn koning. Ik heb voor u deze nacht meer gedragen dan voor anderen mijn hele leven. Wie Israël draagt, draagt zwaar, vrouw. Vergeld het nu aan mijn koning. Neem van mijn brood en van mijn melk. Er is geen tijd, we moeten weg. De nacht nacht vanmorgen tegemoet. 24 uur hebt u niet gegeten en gedronken, mijn heer. Doe wat de vrouw zegt en eet van haar brood. Bij vette kalf zal ik slachten. Want mijn koning moet verzadigd van hier gaan. Dit was mijn zwaarste uur. Dit wordt mijn grootste uur. Mijn saul Waarom doe je dit, vrouw? Waarom geef je mij het vlees van je laatste kalf? Omdat ik van mijn koning hou. De vrouwen in Israël zingen anders. Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. jongen, je hebt je goed de heidenen heen gevochten en wat ken jij het gebergte goed hier zullen de Filistijnen voorlopig niet komen wat een overmacht in brede kolonnen rukten ze op tegen onze mannen die zich met hooivork aan hun naakte handen moesten verdedigen tegen gepantserde en beredenen. Zo laat Adonai Israël tegen de Filistijnen vechten. Hij trekt zich terug als tijdens de zondvloed. Misschien is hij wel tegen zijn eigen volk. Ze zeggen dat David met onze vijanden heeft meegevochten in de acht Dat geloof ik niet. Heb ik David misschien zelf van Israël naar de Filistijnen gestuurd... Waar is Jonathan? Ik heb uw zoon zien vechten. Hij heeft voor u een pad uitgehouden te midden van de heiden. Ik weet het. Ik heb de kracht van mijn zoon gezien. Op hem is geen smaad. Jonathan is niet in de zonde. Maar Gods fantasie rust niet op mijn zoon. Al was Jonathan zo heilig als Samuel... dan nog zou hij niet over Israël regeren. Want hij is Sauls zoon. Godsgunst. Rust niet op hem. Wij noemen Gods fantasie Gods Waar is mijn zoon Jonathan? Mijn koning. Ik wilde je beproeven. Mijn rust is jou meer waard dan de waarheid. Uw zoon? Ik heb hem zien vallen. Hij stortte neer. Hij wocht voor zijn vader. Zijn leven en zijn toekomst heeft Jonathan mij gegeven. Hij wist dat het ijdel was. Hij vocht voor Saul en hij geloofde in David. Driemaal gezegend zijn naam in Israël. Wie Jonathans naam uitwist, loogend Israëls hart. Jonathan wil ik niet lang overleven De heidenen zullen komen om ons te vernederen Wil jij mij bewijzen dat jij een trouwe dienaar bent? Trek je zwaard en dood mij O oh mijn God, spaar me dit mijn koning Ik kan u niet meer gehoorzamen Waarom niet? Ik kan de hand niet aan Gods gezalfde slaan Vergeef het me Ik kan het niet Waarom kan je het niet, jongen? Omdat ik van mijn koning hou. Jij houdt van mij. Die waarzegster hield van mij. Ze slachtte voor mij haar beste kalf. Dicht zaden bij zit, wentelt zich voor mij om en om van liefde. Houd dan alleen God niet van mij. Uitverkoren mij. Uitverkorenheid voor een dag, voor een jaar, voor tien jaar. Wat betekent uitverkorenheid voor Adonaitse Houd? Mijn koning, tegen wie trekt u het zwaard? Stil nou, jongen. Tegen mijzelf. Als niemand mij wil doden, zal ik het doen. Mij en mijn huis zullen de Filistijnen niet honen... Israël heeft er genoeg mee gespot. Saul sloeg zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden. Adonai, Adonai, laat mij dit niet zien. Mogen Israël weten dat Saul vanaf zijn kinderjaren totdat hij stierf Gods vriend was. Maar over Gods wil en gunst heeft Saul geen macht gehad. Yeah. <gasps>